Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Maxime en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is spannend in Tsjechië met het hoogwater. In het noorden van het land, vlakbij de Duitse grens, staat de waterstand van de rivier Elbe zo hoog dat die bijna overstroomt. Er staan al een aantal wegen onder water. Ook de Moldau onder Praag stroomt bijna uit buiten zijn oevers. De Tsjechische autoriteiten verwachten dat het water morgen op zijn hoog staat en daarna zal het langzaam zakken. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius komt vandaag vervroegd vrij uit de gevangenis. Hij kreeg 13 jaar cel voor de moord op zijn vriendin, 11 jaar geleden. In Zuid-Afrika kan je eerder vrijkomen na twee derde van je straf. De nabestaanden speelden ook een rol, zegt correspondent Ellis van Gelder. Hij heeft excuses aangeboden, dus dat maakt allemaal onderdeel uit van dat proces. En uiteindelijk heeft de moeder van Riva Steenkamp, want inmiddels is de vader overleden, gezegd dat ze hem niet heeft vergeven... Maar wel dat ze die vrijlating niet meer in de weg stond. Pistorius deed als eerste atleet zonder onderbenen mee aan de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Daarom kreeg hij de bijnaam Blade Runner. Zo'n 250 gevangenen uit Rio de Janeiro in Brazilië hebben hun kerstverlof zelf verlengd. Volgens de wet mogen gevangenen daar tijdens de feestdagen naar huis, als ze zich goed hebben gedragen in de bak. Deze 250 boeven zagen het als de perfecte manier om te ontsnappen en besloten niet meer terug te komen naar de kerstdagen. Dat is niks nieuws trouwens. Vorig jaar kwam bijna de helft van de, gevangenen, van de vrijla, vrijgelaten gevangenen in Rio niet terug. Kerst is voorbij en dat zien ze ook bij de vuilnisdienst in Amsterdam. Mensen zetten massaal de boom buiten de deur. In de stad zijn 2000 inleverpunten, maar die weet niet iedereen te vinden. Is deze vuilnisman niet echt heel erg blij mee, hoort AT5. We hebben overal netjes uh, borden neergezet. En dan uh, zetten mensen toch nog uh, bij de containerbak. Dat zijn uh, dingen die we wel vaker uh, tegenkomen. Maar ook uh, de winter geweest natuurlijk, uh, een paar dagen geleden. En alle bomen liggen tussen auto's en zo. Dus... Uh, ja, dit is natuurlijk over Veenland. Amsterdammers hebben nog twee weken om een kerstbomen in te leveren. De opgehaalde bomen worden versnipper versnipperd voor bijvoorbeeld compost. Het weer bewolkt en op meer plaatsen een bui. Het is maximaal 4 graden in het noorden en 8 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Brits Club het Marnechor, diverse VVA's en de redacties van de lokale media weten ons te vinden om te spelen, te vergaderen en te zingen. Ook dat is Rabbeland. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met menu. ZFM, luncht. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid op een reddingsboei gebonden.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 Ik kom eraan. Op het strand van Ameland stond hij als knap in de avondsoen.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 de specialist. Met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Ja, en aan de telefoon hebben we natuurlijk de specialist. Ja, goedemiddag. Ja, goeiemiddag, mijn specialist. En gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Ja, jij ook. Jij ook. <laughs> Ik heb je nog niet gezien in het nieuwe jaar, maar... Oh. Nee. Ik er niet uit zijn wet komen. Ah, onaardig. Nee hoor. We hebben elkaar heel veel gezien. En elkaar, ja. De keuren. ja. Ben je nog uh, vrijwilliger? Uh? Vrijwilliger? Ja. Want, ik kan me herinneren, het was weer. Ik ben, uh, ik, ben uh, ik geloof tegenwoordig, zesvoudig uh, vrijwilliger. Zes, uh. <laughs> maar het gaat een beetje om die kerststalletjes. Was dat leuk? Ja, ja, ja. ja, dat was heel leuk met uh, Kees Roos. Ja? Ben je nog geweest? Nee, ik heb ze vorig jaar gezien in de kerk toen. Ja, dit was wel leuker, hoor. Het was wel ja. wat groter uh, uitgestald. En, oh, uh, oké. Okay. Nog een hele bijzondere? Ja, natuurlijk een heel zelfgebouwd uh, kerststal. Oh, oké. Okay. En uh, ja, dat was wel uh, twee bij twee meter groot. Zo. Met oh. allemaal kleine huisjes erin en een berg eromheen. En uh, ja. nou al met het, uh, het verhaal van Jezus natuurlijk. Ja, ja. Geboorte van Jezus. Nou, ik zie vaak kerststalletjes waar de uh, drie koningen al staan. En dat mag natuurlijk ja. niet, De mag was Zo 6 of 7 januari, hè? Ja, ja, ja. weet je nog de namen ervan, uh, Ben? eh uh, uh... Ja, is goed. dan uh, <laughs> nou, met een C. <laughs> C Kaspar. Caspar, ja. ja Kaspar ja. en nog met een M. Uh, Madonna. Nee. Nee. nee. <laughs> Warm. Ma ma <laughs> nee. Ik heb ze gisteravond nog opgenoemd. <laughs> nou, zeg het maar. <laughs> Melchior. Melchior, oh ja. Ja, keurig. En weet je nog wat ze meenamen? Wierook, goud en mirren. Nou, kijk. Ja, perfect. <laughs> <En> goed. <laughs> ja, gisteren, gisteren nog hoefend, Waar ja. <laughs> ja. ik het wel over wilde hebben ja? is uh, geen, uh, geen uh, geboorte van Jezus, maar de geboorte van Nederlanders. Oké. Okay. Het uh, gaat om de bevolkingsgroei. En naar verwachting uh, uh, uh, groeit de, de aantal uh, inwoners in 2023 met 140.000 inwoners tot 17,9 miljoen mensen. Oh, nou, nou. Maar dat is dus een, een minder sterke groei dan uh, in uh, uh, 2022. Toen kwamen er 221.000 inwoners bij. Ja, oké. Okay. Ja. Van 108.000, uh, uh, uh, uh, vooral veroorzaakt door de kost van vluchtelingen uit uh, Oekraïne. Ja, ja, ja. Mm. ja, ja, ja. Maar de, de bevolking groeit dus als er meer im immigranten uh, komen dan, im dan emigranten weggaan. Ja, natuurlijk, ja, ja. Ja, ja, ja. En als er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden. Ja, dat zeker, ja. ja. Ja, ja, en in 2022 kwamen er 223, nou, bijna 224.000 mensen door internationale migratie. en uh, oh, best wel veel. En dat is immigratie minus emigratie. Ja. En uh, min 2608 door natuurlijke aanwas. Oké. Okay. En dat is dan geboorte minus sterfte. Ja, ja, ja. ja. Ze waren ja. meer... Uh, tot 2014 werd de uh, volksvoerde vooral veroorzaakt door uh, natuurlijke aanwas. Mm -hmm. uh, maar in 2020 waren er gemiddeld ongeveer 459 kinderen per dag geboren. Zo. En overleden er 466 mensen. Oh. oh, dat is net al weinig inderdaad. Ja, ja. ja. op een gemiddelde dag. Ja, ja dat is toch als je dat ziet te kijken. Ja. En dan vestigden zich ongeveer 1100 uh, immigranten per dag in Nederland. 1100 per dag, zo, ja. En dan 491 emigranten vertrokken. Oké. Okay. Dus dan hou je 604 over. Ja, dat heeft er vooral te maken met, uh, ja, dat er te weinig uh, uh, uh, kinderen worden geboren in Nederland. Vooral Nederlandse kinderen. De, de vruchtbaarheidscijfer in Nederland daalt uh, sinds 2010. En kwam in 2023 op uh, gemiddeld 1,43 kinderen per vrouw. Zo. En dan, dan sterf je dus als, uh, sterf, ja, als ja. Uh, ja. Nederlander uit. Maar ik heb gehoord dat de verwachtingen zijn dat de totale wereldbevolking ook gaat afnemen in 2000, ja, ja. zoveel of zo wat ook. Ja, dat heb ik dus ook gelezen, dat er op een gegeven moment toch weer een daling komt van het aantal mensen, maar... Nog wel te weinig, gewoon. Ik. ik bedoel, ik, ik zag dus een, een, een, een Twitter uh, of X-conversatie uh, van uh, Geert Wilders met Elon Musk. Ik nee, denk, ja. ja, die, die, die Wilders doet het zo slecht en niet. Hij heeft toch meer mensen die hij kent dan, dan, dan uh, Edwin Rutte? Of Mark Rutte bedoel <laughs> ik. Edwin, Edwin, Edwin Rutte. Rutte. <laughs> Mark Rutte. wat <laughs> <laughs> <laughs> anders. Rutte. <laughs> En Geert noemde, ik kan het twittertje niet zo meer terugvinden, maar Geert noemde dat juist in Afrika groeide de, de, de bevolking tot, tot 4 biljoen, dus we waren nu op 1,4 en dat wordt dan 4 biljoen, dat is dan miljoen in Nederland, 400 ja, miljoen in, in, in, in Afrika. En volgens Geert Wildert is daar één derde komt naar Europa. Ja, oké. Okay, ja. We hebben al... Ja, top, dus ja, ja. dan... Uh, ja. En Elon Musk was het daar wel mee zeg maar dat is, een, dat is de eigen fout van Nederlanders. Dan hebben we gewoon Nederlanders geboren. Ja, dat ja, wordt nodig, ja. Nog even terugkomen op die emigratie. Wie gaat er emigreren dan, ofzo? of zo? Uh, ja, zit het? Dat is in? toch wel... 4 of mensen per dag emigreren. Maar, maar dat zijn dus ook mensen van uh, Oekraïne die terugkeren, hè? Oh, dat soort dingen, ja. Ja, ja dat, dat telt er ook allemaal mee. Maar niet Nederlanders die naar Canada gaan of naar nieuw zeeland of zo? Ja, ook. Ja, ja. ja zeker. Is dat zoveel? Ja, oh. ja dat, uh, dat zegt het CBS. Dus, uh, die, uh, hebben ja. Ja, die hebben gelijk, nou, ja. Nou ja, ik denk het wel. Ze weten in ieder geval beter dan ik. <laughs> ja. <laughs> maar, ja, maar het... Uh, uh, de sterfte uh, uh, blijft behoorlijk hoog hier in Nederland. In, in uh, 2023 is er wel iets afgenomen, maar het aantal overleden wordt geschat op 169.000. Vergeleken met 2022, dus ik denk 169.000 uh, minder overleden ouderen. Oké. Okay. En door deze verhouding was de natuurlijke uh, aanwas, dus dat is geboorte minus sterfgevallen, van de Nederlandse bevolking negatief. En dat nam okay, ongeveer ja. met 4.000 mensen af. Ja. Ja dat, toch, uh, ja, dat is toch wel getallen dat je denkt van nou, nou, nou, nou, nou. Ja, dat vind ik ook inderdaad, ja. ja. Ik heb ook Ja, dat is eigenlijk dat... hetgeen wat ik het, uh, wilde vertellen. Aan het ja, ja, uh, ja, het is wel opmerkelijk, ja. Ja, ja. ja. Ik weet niet, uh, is er, heb jij veel kleinkinderen? Uh, Twee. Nee, eentje. Twee. eentje. Ik ben uh, opa geworden in mei, eind mei. Ja, dus uh, ik, één uh, kleinkind. Ja, en ik heb, ik heb ook maar één. En, en Marja heeft er ook één. Ja. <laughs> ja, maar ik heb twee kinderen, als je dat bedoelt. Dus mijn ge, gemiddelde... Ik, ik zorg ervoor dat ik niet uitsterf. Ja, ja, ja. ja, ja. ja ik, heb, ik, ben, ik ben een beetje verkeerd. Ik ben drie kinderen. Ook drie? Oeh, ja. Oeh. De overbevolking. Doe de bataan. Ja. <laughs> Nee, maar dat is waar, inderdaad, ja. Ja, ja. Maar maak jij je zorgen over de toekomst? Qua bevolking? Ja, ja, ik, ik, ik, ik schrok ook dus van die, van die, van die, uh, die politiek, hè, die verkiezingen. Dat ik denk van, jeetje, hoe is het in godsnaam mogelijk dat, uh, dat het zo uh, is veranderd, het klimaat. Maar ja, je hoort het overal, uh, ja, ja. politiek, dat de rechts het steeds aan het overnemen is. Ja. En uh, ja, daar maak ik wel een beetje zorgen om, Ik denk van, ja... Uh, ja. Maar zou het ook komen dat die rijken alleen maar rijker worden en de armen, ja, het minder goed hebben ofzo? Of, uh... Ja, net zoals als er een rechtse regering komt, alleen maar nog groter worden natuurlijk. Ja. Ja, als het goed is niet natuurlijk, hè? maar ja. Ja, ik, ik, ik geloof niet dat ze, het woord solidariteit uh, ooit in uh, wilders mond is gekomen. <laughs> Jawel, hebben wel toch, uh, ja, wat was het, AOW terugbrengen? Nee, de oude pensioenleeftijd of zo. weer terug naar 65. Ja. Ja, oké. Okay. Dat of gaat u niet doen. Nee? Nee, ik denk oh. het niet. Ja, ik heb er geen last meer van, dus ja. ja. <lacht> nee, ik ook niet. Nee, ik maak me echt niet druk om. Ja? Oh jee. ja. Tuurlijk. <lacht> en jij bent al gepensioneerd? Nee, ik ben vervroegd met uh, gestopt. Oh, nou, dat mag met ook niet werken. Ja. Dus. Uh... Maar goed. Nou, uh, specialist, bedankt. Uh, voor volgende week nog wat? Of, uh... Nou ja, volgende week uh, moet ik geloof ik iemand vervangen. Die gaat weer op vakantie <laughs> naar Tenerife of zo. Je, dat soort volk wel, weet je wel. Hij mag vliegen natuurlijk. en uh, interesseert zich helemaal niks voor de, <laughs> voor de uitstoot van die vliegtuigen. Nou, nou, zet die microfoon uit. Dat... <laughs> We gaan verder met het programma. Zeker weer een snoeprijsje, Pim. Want je, ga je van, van 49 euro naar Tenerife? Nee, geen 49 euro helaas, nee. Oh. Wat kost het dan? Duur. Ah, oh. oh, duur. Nou, behalen. Ah duur. Nee, je bent jaloers. Jullie gaan ben een duur, ben jaloers. Ja, ik ben alvast. Lekker in de zon, ik zal jullie de temperaturen per uur doorsturen, ja? O, oh, ja, ja. Oh, doe gaan dat. <laughs> en nog luisteren ook, hè, volgende week, vrijdag? Uh, ja, natuurlijk, ja. ja. Of, ga, of, ga, of ga je misschien zelfs inbellen, dat zou helemaal wel mooi zijn. Of we bellen jou? Ja, je kan beter mij bellen, inderdaad, ja. Ja, we bellen Hoe in warm jouw bellen, ja. ja oké, okay. volgende week, vrijdag tussen 12 en 2. Dus ja, gaan we jou bellen? Ja, niet, niet twee uur lang, hoor. nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. <laughs> Hoe laat? We bellen je. Uh, um, alles, alles, twee. We dan, alles, alles twee worden we af. Alles twee. Doen we. Ja, spreken ja? we af. Oké. Ik plezier met uitzending. Ja, bedankt. Okay. Tot ziens. Doei doei. Doei, doei. doei doei. doei. Zo. En dan heb ik nu nog um, de dodenrit van Dr. Anders P. Oh ja, ook leuk. Ja? Ja. ja. Oké, doei.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 We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt Zo jaren wij maar voort als in een gruwelijke droom Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf Nog 68 verst en in Den Haag, daar woon een graaf Ik zit nog na te penzen en mijn vrouw stort mijn getraan En kijk, daar komen achter ons die van alweer aan Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verduus Nog 52 berst en daar was een meisje loos Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in prachtbelust belust De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel Nog 36 berst en in één blauw kruittig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 Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omsk, is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Trojka hier, trojka daar. Ja, je ziet er veel dit jaar. Troika hier, troika daar. Overal zit paardenhaar. Trojka hier, trojka daar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zag je storten troika hier, storten daar. de hier, daar. Met islavisch handgebaar. Troika hier. Doe het zelf met nauw de schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar. Een liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paar. Doei, hoe staat ge Moeder, is de koffie klaar? Kijk, er loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Pas en klapsikaar. Blinkgebouwen, wie doen er? Leef onze goede tijd. Ja, mooi, hè? Ja, het blijft leuk. leuk. Ja. En het rijpt ook allemaal zo goed en. Uh, is, ja. <laughs> Beetje kleine, net, net als uh, tien kleine negertjes of zo. <laughs> Eén voor worden ze eruit gehoord ja. Ja. <laughs> ja, erg leuk. Ik heb nog wat uh, goed nieuws van afgelopen jaar. Het is altijd leuk om te beginnen. Ja. Het uh, OM, het Openbaar Ministerie, doneerde 50 slaapzakken van drugscriminelen die ze hadden afgepakt aan daklozen. Hm. Ja, lekker warm onder de brug, hè? Ja, nou ja, ze hadden ook de, de Maseratis en dergelijke. Kunnen geven. Ja, nou, dat is mensen Dat ja, blijkt, het blijkt toch moeilijker of zo, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja, daar doe je niet zoveel van, hè? Nee, hè? Wat ze nee. daarmee doen. En volgens mij moet het al moeilijker. Want ze willen het, ook, het geld wat uh, van Rusland, ja. wat is vastgezet... willen ze uh, de rente daarvan aan Oekraïne gaan geven of zo. Hè? Dat ja. is ook wel slim. Ja. Ik, ik vind gewoon het hele geld aan Oekraïne geven. Zo voor het, ja, maar dat mag en, natuurlijk en, niet. Hè. Dat is, ja, er zijn natuurlijk een hoop regels achter. Ja. Ja. Moeilijk. Ja. Ander nieuwsje is dat een Belgische machinist... die zette afgelopen jaar een treinstop... om een halsbandparkiet te redden. Die klem staat tussen de ruitenwissers. Nou, dat is wel mooi, hè? Hele schema in de war. Honderdduizenden mensen vertragingen. Gewaard op hun werk en alles. Ja. Maar de halsbaan, je moest met de halsbank bekijken. Dat dus is helemaal goed gekomen, ja. ja. Oké, okay, ja. nou. <laughs> zie je wel. Je hebt er wel een uh, goede daad mee verricht. Om nou, oké, te ik ook nog wel netjes hoor. ja. En weten het we misschien allemaal nog. Die 41 Indiaanse bouwvakkers. Die werden na 17 dagen gered uit een tunnel. Die was ingestort naar een aardverschuiving. Ja, ja. Ja, dat was ze eerst heel somber in, maar het is allemaal goed gekomen, begrijp ik. Ja. Ja. Ja. En een hond die tientallen koeien redde, redde tijdens de waternoodramp in 1953, die krijgt een standbeeld. Ah. Mooi hè? Ja, wat goed. Hoe ik heeft hij ken... dat gedaan, weet je dat? Nee, hij ja, zal, zal ze denk ik ergens naartoe gejaagd hebben of zo, of, uh, ja. Ja. waar het droog was. Ik ken het verhaal eigenlijk niet, nee. Nee, ik ken het verhaal ook niet. Nou, ik zou, kan het eens opzoeken wat ze zeggen inderdaad, ja. Een standbeeld voor... Dat zal Lassie wel zijn, denk ik, hè? Ik denk het, ja. Moet wel. Oh nee, de hond Blas. De viervoeten redden tijdens de watersnoodsramp in 1953... tientallen koeien en kalveren... door ze zwemmend in de poten te bijten... en zo een dijk op te drijven. Ah, okay. Ongelooflijk, hè? Goed, nou, hè? Nou, ja. ja. Blas kreeg eerder al een uh, hoge on internationale onderscheiding voor dappere dieren. <laughs> Aha, mooi. Ook mocht hij de toenmalige koningin Juliana een poot geven... toen ze de gevolgen van de ramp kwamen bekijken. het oh, mooi, hè? ja. Hij ja, heeft de ramp dus ook overleefd. Dat goed. Ja, inderdaad, ja. Er zijn toen toch al 1836 mensen om het leven gekomen. Ja, heel veel. Het was een internationale ramp ook. Dat, uh... ja, hè? ja, ja. Maar, ingenieus als Nederland is... We hebben wel de water... Uh, ja, klopt inderdaad, er, inderdaad ja. ...daaraan overgehouden. Ja. Hij is zo, wel bekend geworden, hè? Hm? We hebben toch het verhaal van het jongetje met die vinger in de dijk, of zo? Ja. <laughs> dat, dat, dat is bekender in het buitenland als bij ons. Ja, ja, ja. Dirkie ja, is, heet er niet toch, of zoiets? Ja, inderdaad, ja. Ja, yes. ja voor ons is het natuurlijk een verhaal wat God zo is. Meer een sprookje dan iets echt, zo. Ja, ja. Oké, okay. nou dat was Absoluut. mijn uh, Nee. Nou, ja. ja. Ik heb nog een uh, stukje cabaret. Leuk. Erik Zauwers met vrouwencomplot. Nou. Ik ben een complot op het spoor. <lacht> een complot. Complot. Ongelooflijk dat ik het nu pas heb gezien. Negen, toen, toen, toen, toen, toen. kwartje viel. En hoe heb ik zo blind kunnen zijn al die jaren? Is het jullie ook opgevallen dat er tegenwoordig iedere dag voetbal op de televisie is? Iedere dag, zijn nou, iedere dag, iedere dag, ja, iedere dag toch niet iedere dag, ja, iedere dag, iedere dag voetbal, ja, iedere dag voetbal, iedere dag, ja, iedere dag. En als er geen live wedstrijd is, is er wel een herhaling, is er geen herhaling, zijn er samenvattingen, zijn er geen samenvattingen, gaan ze praten over voetbal? He, je zou toch denken. He, dat vrouwen een keer in opstand zouden komen. He, je hebt zelfs een naam voor, he, de voetbalweduwe. Nee. Vrouwen hebben ze, natuurlijk, doe maar. Sterker nog, als ze Nederlands elftal voetbal trekken, ze ook een oranje t-shirt. Ja. Blokjes kaas komen ze mee aanlopen. Vrouwen die hebben wereldwijd met elkaar afgesproken. Gaan we lekker voetbal kijken, mannen? Gaan we, doe maar lekker. Stomp jullie hersens maar af. En ondertussen nemen wij de wereld over. Dat is er wat er op dit moment aan de hand is. En wij willen wel. Ik ga niet generaliseren, maar laten we zeggen, de meeste van onze mannen, wij willen wel. Ik vind het zelf heerlijk. En s'avonds lekker met je vrienden voetbal kijken. En lekker mannen onder elkaar, lekker je eigen taal praten. Want als wij mannen als wij met z'n allen voetbal kijken, dan communiceren wij in onze eigen taal. Wij communiceren in keelklanken. En dan hoor je, oeh. En dat hebben we ook nog een keertje meegenomen toen we nog met z'n allen op de jachtvelden waren. Dat kwamen ze waarschuwen van: hé, er komt een man aan, oeh. En als we nu voetbal kijken, je hoort, oeh. En drie kilometer verderop weet een man die hoort, oeh, oh, die weet precies wat er aan de hand is. En dat betekent gemiste kans voor ons. Dat is jammer. als je hoort, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, h weet wat je over... hey, hey, hey, hey, hey, hey, Met je vette reet van de televisie weg en wegwezen. Onze taal. En voetballers zijn voor ons het laatste tastbare dat wij mannen ooit heersers waren op deze planeet. En we kijken tegen voetballers op, voetballers zijn ook fantastisch. En ik kan me zo goed voorstellen dat voetballers bang zijn om na een carrière in een zwart gat te vallen. En als je het hebt over decadenties hebben we toch alles. En ze staan in de schijnwerpers, ze hebben de auto's, de vrouwen, de roem, het liefst zouden toch die hun benen willen vastpakken, dat ze ons meenemen, dat we met z'n allen het aardse onstijgen. Voetballers zijn fantastisch. Ik was aan het zeppen laatst. Ik, ik, ik kom in een keer bij Jensen terecht. Die zit aan te praten met Hanna Tokki. Ik, ik weet niet of iemand het toevallig heeft gezien. <lacht> ik weet, ik, kennen we de Tokki's nog? We <lacht> hebben mensen die me weten, een paar jaar geleden een hele asociale familie, de Tokki's. En daar hadden ze een soort ja, reality show van gemaakt. En dan had je moeder Tokki, Hannah Tokki, een grote vrouw. Maar die zit dus bij Jensen en die is aan, aan het vertellen dat ze dit toch wel gemist had: He, die, uh, de televisie en de schijnwerpers. En dat, kijk nou, Hannah Tokki is in een zwart gat gevallen. Dat is goed nieuws voor al die voetballers die bang zijn om in een zwart gat te vallen. Dat kan niet meer, want Hannah Tokki zit er met de vette rating. <lacht> dat is mooi, hè? Hoe het je aan, hoe alles in elkaar past. Maar om even weer op het voetbal terug te komen. En niks is zo lekker wat ik lekker vind hè, als je thuis komt. Om even lekker je, je, je primitieve gevoelens te vrije loop te laten. En niks is zo lekker om lekker te schreeuwen aan de televisie. Van lopen! Lopen! En je hebt geen idee waar naartoe. Als je maar loopt! En niks is zo erg. En wat de laatste tijd steeds vaker gebeurt. En dan valt in één keer dat masker. En dan hoor je zo'n naast je op de bank, hoor je een vrouwenstem. Die zegt lopen. Ik denk niet dat dat de juiste oplossing is. Ik denk dat het verstandiger is als de backs iets meer naar binnen knijpen, waardoor er wat meer ruimte op het middenveld ontstaat, hogere balcirculatie, meer toeven naar de spitsen. Hij nee, moet lopen en dan zit je in één keer op de bank naast Kees Jansma met Tieten. Ook niet sexy. Mevrouw vinden voetbal niet leuk, tuurlijk niet. Het voetbal is ook veel te soft. He, er gebeurt niks. En soms ben ik voetbal aan het kijken thuis. En dan moet mijn zusjes zijn en mijn moeder, vriendin. Toch, ik ben met mijn eentje met mijn eentje aan het kijken. Ze hebben bezigheden elders in huis. Nou, er hoeft maar iets te gebeuren tijdens de wedstrijd. Een opstootje. en elbalstouwt. Een voetballer die bij de ander probeert even in zijn gezicht te happen. Nou, waar ze vandaan komen, ik heb geen idee. Maar voep, voep, hup, en ze staan er. Kijken. Ook dan, oh. En als ze denken dat ik ze niet zie vanuit mijn ooghoek. Dan zie ik dus dit. Een soort bloeddorst. Die mij niet bevalt. Dan denk ik, ja, dat is het complot. En wanneer worden wij mannen, wanneer worden wij wereldwijd midden in de nacht wakker in een leeg bed. En dan zie je de hoek van de slaapkamer, je vrouw of je vriendin staan, kijkend naar jou, zo. En dan gaan ze ons vermoorden je hey, kan mij een hoop dingen wijsmaken, maar niet dat een vrouw bang is voor een spin. Tuurlijk niet. Als een vrouw een spin ziet en er is geen man in de buurt, dan gebeurt er dit. Spin. Hé, <lacht> hey, Maar als er een man in de buurt is, is het van, ah, spin, help! En dan moeten wij komen, oké, okay, ga op het toilet zitten, voor niemand open doen. Als je over een paar minuten niet mijn speciale code-klopje hebt gehoord. 112 bellen. Hé, hey, wij worden in de zijk genomen. Want de volgende dag gaat ze opscheppen tegen de vriendinnen. Ja, ik heb gisteren nog de spin gedaan. Oh, oh. En? Trapte die erin? Oh, je had hem moeten zien, zeg. ah. Oh. En met open ogen. Hey, ik, ik, ben, ik ben op een feestje laatst. In een hoekje van een feestje, een tafel. Twee vrouwen zitten te kletsen. Ik sta er toevallig bij. Passant, toevallig. En ik hoor, ze hebben het over tasjes. In mijn afgestomde mannenbrein. En door de evolutie aangetaste mannenbrein, beïnvloedde mannenbrein... Maak ik meteen de conclusie, Tuurlijk, twee vrouwen, iets met tasjes. Die hebben het heel gezellig met ze twee. Zelf ben ik mijn eigen ding aan het doen. Hapje hier, dansje daar. Zo nu en dan mijn blik valt op die tafel met die twee vrouwen. En als ze nu en dan zie ik even zo die twee gezichten naar elkaar toe gaan. En dan in de honderdste van de seconde is het dit. Ongeveer een uur later, ik sta toevallig weer bij dat tafeltje. En ik hoor, ze hebben het over tasjes. Ik denk, hé... Hey. Dit kan dus niet. Ik kan me voorstellen dat het een geweldig gespreksonderwerp is, tasjes. Maar na een uur, je bent uitgeluld. Dan heb je alle merken, alle combinaties, alle kleuren, je hebt het gehad. Nee, dit is het complot. En vrouwen hebben wereldwijd met elkaar afgesproken. Als er een man in de buurt is, dan hebben wij het over tasjes. Dan hebben wij het over uitverkoop. En dan hebben wij het over schoenen. ik ben er jarenlang ingestonken. Ik heb jarenlang grappen lopen maken over dit. He, schoenen, ik, ik, ja, ik vind het zo normaal, normaal het zaak van de wereld, als je met een vriendin in de stad bent, dan heb je het over schoenen, schoenen, schoenen, schoenen, schoenen. He, schoenen, schoenen. Een vriendin van mij die gaat de stad in om een bankstel te kopen en ze komt thuis met schoenen. Ik vind dat normaal. He, schoenen, schoenen, schoenen, schoenen. Die schoenen kosten ook altijd evenveel, allemaal halve prijs. Ik vind dat normaal. Hey, ik lees in een, in een weekblad, lees leest ook een stuk en er staat een foto bij van haar aanslag. Verschrikkelijke foto, bloederig. Het ze is ongelooflijk dat ze dit afdrukken. Ze kijkt, oh maar wel leuke schoenen. Ik vind dat normaal. Hey, ik ga op vakantie, ik heb mijn koffer al ingepakt. Hey, hoe wij mannen koffers inpakken, hey, gewoon wat erin flikkeren, daar zien we wel weer verder. Ik wil er nog wat bij gooien, dus ik doe mijn koffer open. En dat is natuurlijk niet praktisch ingericht. Dan zie ik in één keer in alle lege stukken zie ik haar schoenen zitten. En dan krijgen we de volgende discussie, die ik heel normaal vind luister ik denk niet wat je van plan bent maar je moet niet denken dat ik in mijn vakantie jouw schoenen lopen, sjaal dus je kunt ze of zelf eruit halen of ik haal ze eruit en dan flikker ik ze meteen het raam uit, wat dacht je daarvan? de discussie gaat binnen twee seconden van 0 naar 100 wat ik ook heel normaal vind ja maar en ik doe zo vaak maar van ja is schoen dit is schoen dat ik dacht waarom moeten al die schoenen mee op vakantie? ja dan heb ik keuze! Ik zeg, nee, als je al die schoenen meeneemt op vakantie, weet je daar ook niet wat je gaat aantrekken. Dat gaat gebeuren. Als je zo gehecht bent en al die schoenen, maak een foto, neem een foto mee op vakantie. Ik neem toch ook niet al mijn kinderen mee, ze gaan er toch uit, zeg. Nou, binnen een korte keer zijn ze weer af te, af te kussen en dat vind je ook normaal. En in je beneden van de mannenbrein denken, natuurlijk, oh, we hebben iets met schoenen, iets met vakantiestress. Kus, kus, kus, niks aan de hand. En voordat je het weet, loop je weer met jouw koffer met haar schoenen en haar koffer. Loop je er lekker achteraan, ga je lekker op vakantie met z'n tweeën, dat is lekker. En dan zit je weer in het vliegtuig naast een vrouw, die haar kleine zakje amandelen niet opeet. Maar jij krijgt hem niet en je bent er trots om het te vragen. En dan neem je met groot groot gooit je dat kleine zakje amandelen uit toe en ben je echt blij. En dan ga je het overburen en lekker die amandelen opeet, dat is lekker. En dan zit je dan als grote heerser. Erik Sauwers uh, ja. vond ik dat wel nodig. Nee, een beetje tegen. Toch? Ja, je begon mee te zingen, dus ja. Ah, mooi nummer. Dan. Dat gebeurt niet vaak, nee. Ja. Nou, even terug naar 2023. Uh, de populairste kindernamen. Bij de jongens was dat uh, Noah. Gek, nog nooit. Ik ken niemand die Noah heet. Niemand. Nee, ik ook niet. En bij de mensje, uh, meisjes is dat Julia. En zoveel kinderen ken ik ook weer niet, hoor. Dat oh, is. nee, nou. Het valt ook wel mee, hoor. Er zijn uh, Noah... Is 888 keer gegeven. En Julia eh, 681. Van okay. de 165.000 baby's die ervoor zijn. Net zoals zo. Maar het is leuk, want eh, op twee staat dan eh, Luca bij de jongens: Lucas, Liam, Levi, Sam. Waar komt Luca vandaan? Luca, ja, weet ik ook niet. Luca. Ik ken ja. een vrouw die heet Luca. Ja, ik vind het ook meer een meisjesnaam dan een jongen. Ja, Lucas kan wel, ja. Mijn meisjes is te volgorde Julia, Olivia, Mila, Emma, Sophie, Nora. Ook wel leuk, ja. Yara. Ik ken een Yara. Die ken ik wel. Ja, ik ken een Daan. Mijn kleinzoon, die heet Daan. Oké. Okay. de rest ken ik inderdaad Mees en ook James. Ja, ik ken een wat oudere man. Een Engelsman, die heet James. Ah. <laughs> en het, het leuke is, het is uh, per provincie scheelt het ook, hè? Ja, hè? ja. In, in uh, Noord-Holland is uh, Noah ja? en uh, Olivia bij de meisjes. En in Drenthe is het Daan en Lotte. Je ziet er wel of? veel meer echte ne ja, ja. Nederlandse namen. In Flevo is het Jan en Heli. Dat is allemaal een beetje ja, een apart naam, een beetje is ja. toch wel, ja. En in Friesland is bij de jongens is het Hidde. Ja. Ja. En uh, de meisjes lieken. Lieke. Dat zijn wel echte Friese namen. Ja, he? Ja. In Gelderland is het Noah. Zelfs als in uh, Noord-Holland. En Julia, ja. Ja. En als tweede Saar. Dat ja. is ouderwets. Dat is een leuke, ja. Nee, vind je een leuke naam? Ja, ik vind Saar een leuke naam. In Groningen is het ook Noah en Elin als meisjesnaam. Oké. Okay. Dat heb ik ook wel moeilijker. Ja. of Vier en zo, dus... Nou, de rest wil je ook nog horen? Ja. Limburg, Noah... ...en Emma. Oké. Okay. Noord-Brabant is... Uh, ...Noud. N N-O-U-D. Noud, ja. denk ik. Ja, ja. En Saar, oud. Ja. Noor, Saar, die is helemaal oud, zeg. Oh. Ja. Overijssel. Luca en Julia. Hm. Oh, kijk. Ja, ja. Utrecht, Lucas en Nora. Hm. Leuk ja. die verschil. Ja. Ja. En hey, Zeeland, Ze Lucas, Ze ja, Zeeland ja. en Olivia. Nou, ook mooi. Zuid-Holland, Noah en Olivia. Zelfs als Noord-Holland. Ja. Dus ja, leuk die verschillen inderdaad, ja. Ja, Sam, Ja. Jij ja. ja, hoort ook steeds meer wat internationale namen en zo, hè? Ja. Noor natuurlijk, en Lin? Ja, ongelooflijk, ja. Maar is maar toch wel leuk, wel, opvallend veel, echt Nederlandse namen. Noah is natuurlijk, ja... Een beetje Bijbelse naam, hè? Ja, een beetje Joods natuurlijk. Hè. Guus ja. is ook, Daan, ja. Guus, ja. Finn, ja, ook wel Nederlands, maar ook wel buitenlandse. Ties en uh, Mees, Sem, Finn. Ja. Weet ja, je, mag je, volgens mij, je kunt geen God noemen. Je mag hem wel Jezus noemen. En we zijn er een heleboel van. Ik geloof dat alles Spanje je Jezus heet. Jezus, ja. ja. Jezus. Jezus. Jezus, ja. <laughs> dus nou, dat is mooi. Ja, toch? En we hadden het net over die oliebollen. Laten we daar maar eens eh, over ja? doorgaan, hè? Hoe druk het was. Nou? In de rijen dik voor de oliebollen. Ja. En, ja ik hoorde een rij tot aan de bussenhalte of zo, hè? Ja, ja ik rijen. heb ze zien staan met ze ja? allen. Ja. ja? Ik liep er met Charlie langs. Ah. <laughs> ja, Harry's. Hij ja. oliebollen. Ja. Ja. En in Noord had je uh, de broer van Patrick uh, van den Berg, die je uh, oh, okay. daar vond. Ja. Had hij het ook druk? Die had het ook druk, ja. Oh, het regende zie ik op die foto, ja, visueer, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar wij hadden ook uh, oliebollen uh, op oudjaarsavond. Daar had iemand meegenomen, maar die zei nou, als je de dag van tevoren uh, bestelt, kan je het in een container in een wat ernaast stond, kan je het gewoon ophalen. Dus hoef je niet te wachten. Nee. Ja. Ja, geen idee waarom ze zo lang uh, moesten wachten. Want inderdaad, nee. je kon van tevoren bestellen. Ja, ja. En maar Hennie u... heeft bij mij gebakken appelvlappen. Oké. Okay. Ja, heel veel, maar die waren erg lekker. Ik heb er geen één van gehad. Ja. Neem volgend, volgend ook jaar ook. voor je mee. Volgend jaar. <laughs> Ze zijn zo, ja, op. <laughs> ze zijn op. Heb je ze allemaal overgegeten? Ge ja. Ja? Ja. Ja, ja? Ja. Ja, waren erg lekker. Oh. Dus ik, ik, ik kan ze aanraden, maar ja. Heb je nog bezoek gehad of zo Is Dat ze uh, er zoveel op zijn? Nee, nee. We hebben heel veel mensen tweetjes alleen gedaan. Echt waar? Ja. Goed hè? <laughs> ja, dat was heel knap van ons. We hebben ons best gedaan. Nou, ik weet niet of je dat knap moet noemen. <laughs> Ze waren erg lekker. Lekker veel poedersuiker erop. Oeh. <laughs> en gezond natuurlijk. Hè? Met, uh, <laughs> Hartstikke appel. gezond zit appel in. <laughs> ja, dat is leuk. Wat heerlijk. Ja. Dus we hebben een verzoekpraatje. Oh, leuk. Van Marcel Sukhol. Ja. En dat uh, is Duran uh, Duran met Hold Back the Rain. Nou. En bedoel. daarna hebben we Enigma met Return to Innocence. Oké. Okay. No way. And the wind doesn't have a name So call it what you want to call It still blows down the lane. People tell me I haven't changed at all But I don't feel the same And I bet you had that feeling een hele fijne te Dank u. Ja. En, uh, ja. Tot over Geniet even. ervan. Ja, zeker lekker warm. En Oei. ik wil uh, Trouw Roy nog eens bedanken. Uh, Want uh, die heeft twee jaar lang toch uh, verteld ja. wat er met Zandvoort uh, Insight site te zien is, te doen is en zo. En uh, ik kijk nu op deze website. Dus, ja, daar staat er staat weer interessant nieuws in. Ja, hele Jansen dus. stopt met Zandvoort ja. Museum. Extra geld voor F1 Race Festival schuurt met eerdere afspraken. Nog een versnelde even de evenementen hier in Zandvoort? Ja. Ja, de c is bijna voorbij, hè? Ja, zondag wordt het lacht. bijna voorbij. De disco ook is zondag. ook voorbij. Ook is voorbij. Oei. Zandvoort lacht hier. kun jij ja. weer naartoe? Ja, ik heb al kaartjes. Oh, kijk. De speelgoedtentoonstelling, waar we uh, uh, dingen over hoorden, ja. Ja. De Zandvoorts nieuwjaarsreceptie natuurlijk. Twaalf. Ja, januari. volgende week vrijdag. Ja. Daar zit jij... Uh, ben jij er niet? Ben ik niet, dus... Uh, nou, dan ga jij maar voor ons. Uh, hè? Ik ga voor ons. Van Kerstel Live komt weer of zo. Dus, dus weer heel veel te doen. Ja. ja. De dus Live uh, Walk, oh, dat is 17. oh, is dus pas in februari. Die ben ik alweer terug. Ja. Ja. ja. En dat voor de rest. Uh, nee. Laten we maar gewoon leuk afscheid nemen met Monty Python. Monty Python. Ah, ja. Always look on the bright side of life. Iedereen bedankt. Nogmaals een goed 2024. Gezond, ja. vrolijk,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 You must always face the curtain with a bear Forget about your scene Give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it. it, it's your it last chance at the So always look on the bright side of death I just ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voort.